8 uur. Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. Europarlementariërs krijgen per jaar in totaal 40 miljoen euro aan onkostenvergoeding. Maar het is lang niet altijd duidelijk waar ze die vergoedingen aan besteden. Het geld is onder meer bedoeld voor een kantoor in eigen land. Maar ruim een derde van de Europarlementariërs heeft helemaal geen werkruimte buiten Brussel. Blijkt uit onderzoek van onder meer de NOS. In Libië wordt een Nederlandse vrouw vermist, het is Yvonne Snitjer. Die werkt voor een educatiecentrum in Tripoli. Ze schrijft daarover regelmatig op de opiniesite jo.nl. Snitjer is voor het laatst gezien in een café in het oude deel van Tripoli. Sinds vrijdag heeft ze niet meer getwitterd. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is met de vermissing bezig. Deurwaarders moeten onafhankelijk kunnen werken, vindt minister Blok. Nu hebben ze vaak banden met incassobureaus die veel opdrachten aan hen doorspelen. Maar Blok vindt het ongewenst dat incassobureaus zulke nauwe banden hebben met deurwaarders, want dat is niet in het belang van mensen met schulden. Incassobureaus willen vooral snel geld zien, terwijl deurwaarders ook ruimte moeten hebben om een betalingsregeling te treffen of om schulden deels kwijt te schelden. Blok vraagt de beroepsorganisatie om toe te zien op naleving van de regels. In Landgraaf doet de politie onderzoek in een huis waar vannacht de bewoner om het leven is gekomen bij een overval. De man werd neergestoken toen hij door twee overvallers werd bedreigd en er een worsteling ontstond. Zijn vriendin en drie kinderen die boven lagen te slapen bleven ongedeerd. De daders zijn gevlucht. Het ongeneeslijk zieke jongetje Tijn, dat vorig jaar veel indruk maakte bij Serious Request van 3FM, gaat geld ophalen voor een nieuw doel. De zesjarige Tijn gaat nagellak verkopen en doneert de opbrengsten aan onderzoek naar hersenstamkanker, de ziekte waaraan hij leidt. De actie heet Lak door Tijn en onder andere cabaretier Joep van het Hek en tv-presentatrice Wendy van Dijk willen zich ervoor inzetten. Het weer vandaag zon en vrijwel overal droog, alleen in het zuidoosten kans op een buitje. Middagtemperatuur 18 tot 22 graden. Morgen en vrijdag nog wat warmer. Dit was het NWS ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is alleen de geest van de ANWB. Er staat in totaal 50 kilometer file in de randstad. Er zijn maar twee files die meer dan 10 minuten vertraging opleveren. Dat is die op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Een half uur oponthoud is er tussen Vianen en Maarse. Komt er een vrachtwagen met pech waardoor de er ook dicht is. Verkeer richting Amsterdam kan het beste via Hilversum omrijden over de A27 en de A1. Verder ook 10 minuten oponthoud op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam bij Zoeterwoude Dorp.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 Dat sola escrita en Hay bendito Para que mis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 If you want it? Got, got it if you want it. ZFM Never cry no more Feeling all alone and insecure davie Laura non è più cosa mia E stai che sei qua e mi chiedi perché L'amo se niente più Man che sei, magari c'è Naam waar. Want de naam van de zon schrijft. Dus pak je radio. Ren naar Frans. En zet hem op 106.9. Zfm. ZFM. 24 uur per dag. Eet de zon is. It doesn't matter where we all go. It doesn't matter if the same road hits naturally.